Ik wil het de regio. Ik wil het niet in Woorden voor de zwakke en alle mensen zijn zwak. Woorden voor degenen die met het wereldse leven worstelen en op zoek zijn naar rijkdom. Woorden voor degenen die met het wereldse leven worstelen en op zoek zijn naar een geschikte partner. Woorden voor degenen die al een tijd getrouwd zijn en nog wachten op kinderen. Woorden voor degenen die op zoek zijn naar innerlijke rust... Woorden voor degene die al een lange tijd op zoek zijn naar werk. Woorden voor degene die diep in een dal zitten. Woorden voor degene die zelf of misschien een geliefde of naaste van hun kampt met een ernstige ziekte. Tegen alle en voor iedereen, voor al deze mensen zijn deze woorden. Deze woorden. Namelijk, hef je handen in de lucht en zeg uit volle borst, ja Allah. Hef je handen in de lucht en zeg uit volle borst, ja Allah. Ga achterover zitten. Houd je hart vast. Haal diep adem. En kijk. Kijk naar de volgende fragmenten die ik voor jou zou schetsen. En die ongetwijfeld jou bekend voor zullen komen. Een jonge man op zoek naar werk... ...solliciteert, open sollicitaties... ...gaat van de ene naar de andere uit zijn bureau... ...klopt aan... ...tevergeefs... ...stuurt brieven, solliciteert... ...krijgt telkens brieven terug met geachte... ...en altijd brieven die beginnen met... ...helaas, puntje, puntje, puntje. Hij doet zijn best... ...om van links naar rechts te lopen... Hij gebruikt contacten in de vriendenkring en op school en op het werk en bij de sportvereniging. Kruiwagens, alles. Maar het baat niet. Hij besluit om zijn uiterlijk, zijn kledingstijl aan te passen. Hij besluit om zijn kapsel aan te passen. Hij besluit zelfs om zijn accent misschien aan te passen. Maar telkens loopt hij tegen een gesloten deur aan. Hij wordt er wanhopig van. Hij wordt er van wanhopig van. Want dit is nu al een tijd aan de gang. Alleen is het zo. Dat hij dit keer zo wanhopig is. Dat hij zo wanhopig is. En hij werpt zich. Hij werpt zich neer voor zijn Heer. Met tranende ogen. En een kloppend hart. En een gebogen hoofd. Smeekt hij hem. Smeekt hij hem om hem te voorzien. Om hem te voorzien. En hij belooft. Hij belooft dan ook. Ja Allah, als u me dit keer voorziet. Ik zal het dankbaar zijn. Ik zal daarvoor dankbaar zijn. En mijn dank, dat is uw gehoorzaamheid. Ik zal door middels van mijn gehoorzaamheid. Zal ik u bewijzen. Dat ik dankbaar ben voor het feit. Dat ik wederom mijn handen heb geheft richting u. En dat u me tegenmoet bent gekomen. Maar hij ziet ook in. Hij ziet in dat hij daar al de eerste keer bij had aan moeten aankloppen. Subhanallah, hoe kan ik hem overslaan? Hoe kan ik overal aankloppen, behalve bij de koning zelf? Hoe kan ik bij iedereen aankloppen, behalve aan de poort en de poorten van de koning der koningen, waarop met grote letters op de poorten staat, -o roept tot mij en ik zal jullie verhoren. Hoe kon ik hem overslaan? Hoe kon ik alle andere poorten gebruiken voordat ik deze poort had gekozen? Hoe kon ik de bemiddeling van de schepselen wensen? En ik zocht in mijn omgeving en contacten en netwerken. Hoe kon ik de bemiddeling van de schepselen allereerst vragen voordat ik de bemiddeling van de schepper der schepselen vroeg? En zo is het ook met een ander voorbeeld, een ander fragment wat ik voor jou wil schetsen. Van een zuster... Een volgende fragment. Luister goed. Haal adem en leef mee. Het is zij die op een onschuldige dag last had van iets waar zij, waarmee zij naar de, naar de dokter ging. En zij niet verwacht had dat zij met het antwoord wat hij zou geven zijn praktijk zou verlaten. Hij kwam, zij kwam daar en hij vertelt haar met een ernstige blik: dat het er ernstiger er aan toe is dan hij eigenlijk had gehoopt. En op dat moment is zij geschokt. En geschokt verlaat zij dan ook zijn praktijk. En dan begint haar zoektocht: dan begint haar zoektocht naar de genezing. Ze gebruikt, ze probeert andere artsen uit, want misschien heeft hij het mis. En binnen haar kennissenvrienden vraagt ze waar een goede arts is. En ze wijzen haar naar, de, naar, de, naar eentje en daar gaat ze ook naartoe. Maar telkens krijgt zij hetzelfde antwoord. En anderen vertellen haar dat voor, dat, voor datgene wat zij heeft... dat daar een apotheek is of daar een medicijn voor is. En zij de ene apotheek aan en de andere afgaat. Van links naar rechts. Maar het baat niet. En dan vlucht ze zelfs naar alternatieve geneesmiddelen. Ook dat is ze bereid te doen als ze maar geneest. Maar ook dat schijnt niet te baten. En dan zal zij, nadat ze dit allemaal uitgeprobeerd heeft... krijgt ze misschien zelfs te horen... je moet niet hier zijn, je moet in een andere stad zijn. Of sterker nog, je moet naar dat ene land zijn... want daar zijn ze heel goed in datgene wat jij hebt... om dat te genezen. En zij hier ook gehoor aan geeft en dan ook bereid is om daarvoor te reizen. Om daarvoor te reizen en alles uit te proberen wat, haar, wat men haar maar aanpraat. En zij op zoek is, op zoek is naar de genezing. Maar zij hoopt... Zij is op zoek naar die genezing en zij hoopt telkens als ze ergens naartoe gaat, dat ze ooit iemand tegen zal komen die tegen haar eindelijk de woorden zal uitspreken. Maak je niet druk, zuster. Het is niet zo ernstig. Ik heb daar iets voor. Het valt mee. Ik garandeer jou dat het zo voorbij is. Dit hoopten ze te horen van in ieder persoon bij wie ze aanklopte. Overal waar ze naartoe reisde, hoopten ze eigenlijk alleen maar op dit antwoord. Maar dan, dan is de dag daar. Dan is de dag daar dat zij zich heeft overgegeven aan een operatie die noodzakelijk was. En dan ligt ze op haar bed waar ze straks geopereerd gaat worden. En dan is haar vader degene die hopeloos naar vooruit staart en een laatste blik werpt op haar. Haar moeder met de tranende ogen wanhopig door de knieën zakt en afscheid neemt van haar. En haar zus de tranen ook niet in bedwang kan houden en eigenlijk wanhopig rondloopt en haar broer niet eens afscheid van haar kan nemen, want over enkele minuten zal zij, zal zij geopereerd worden. En dezezelfde mensen om haar heen, die smeken de artsen, help ons, red ons, kom ons tegemoet, wees daar voor onze dochter, maak haar gezond, maak haar gezond. En na lang wachten komt dan ook het antwoord van een van de artsen die dan de operatiekamer uitloopt. En deze dan, ook, deze dan ook het nieuws brengt en zij verheugd kijken en alle hoop op die arts hebben gegooid. En dan zeggen, ja vertel het, vertel het. En hij zegt, helaas de operatie is niet gelukt. Het heeft niet geholpen. En dan, en dan, alle poorten zich sluiten wederom niet alleen maar voor haar... Niet alleen maar voor haar, maar ook voor de rest van de familie. En dan valt de familie, en zij zelf, wanneer zij bijkomt, valt dan gebroken, nederig, hopeloos. Valt zij neer, voor wie? Voor haar Heer. En dan smeken zij, smeken zij allemaal, degene die ze eigenlijk als eerste hadden moeten benaderen. Bij wie ze als eerste hadden moeten aankloppen. Naar wie ze als eerste hun handen hadden moeten heffen in de lucht. En daar, ja Allah hadden moeten uitroepen. En toch, toch is het zo. Dat deze koning der koningen, meest barmhartig en meest genadevolle. Degene die ze hadden moeten raadplegen, toch. De smeekbeden verhoort. En na een paar smeekbedes van hen. Die allemaal op dat moment ineens. Zo oprecht zijn en hun hart laten spreken en hun tranen laten rollen en hun hoofden buigen en hun handen heffen naar degene die ze vergeten waren. En hij dit dan ook ziet en gehoor geeft aan een paar tranen en gebroken en nederige houding van zijn dienaren. Nadat ze hebben toegegeven dat ze fout hebben gezeten en dat ze hem eigenlijk als eerste hadden moeten benaderen. Opeens, opeens hebben ze dood dat ze eigenlijk op een van de poorten hadden moeten kloppen, waarop, waarop met grote letters weer iets anders staat, namelijk het volgende: En wie is degene die de die de noodverkerende verhoort wanneer hij hem aanroept. Het is Allah. Het is de verhevene, het is Hij naar wie jij je handen zou kunnen en moeten heffen ten alle tijden. En dan uit volle borst zou moeten roepen en schreeuwen, ja Allah. En zo, zo komt dan ineens de genezing en keert de lach weer terug op de gezichten op het gezicht van haar en de gezicht van de familie. Allah, wat bent u vergevensgezind. Allah, wat bent u barmachtig. Wij waren u vergeten. Wij hadden u links laten liggen en we hebben alles uitgeprobeerd voordat wij daadwerkelijk in u gingen geloven. Voordat wij daadwerkelijk bij u aanklopten. En ze komen er dan pas eigenlijk achter de woorden... Zoals de dichter dan ook zei: Een mooie Arabische gezegde kwamen ze dan op dat moment achter. Namelijk dat zegt: Vraag niets aan de zoon van Adam, maar vraag het aan degene wiens poorten niet sluiten. Want hij, namelijk Allah. Is teleurgesteld, is boos wanneer je hem niet vraagt. Terwijl de zoon van Adem wanneer je hem vraagt, juist telkens boos wordt. Geliefde broeders en zusters, zeg me maar oprecht, wees eens eerlijk: wie vraagt zijn dienaar als hij de koning kan vragen? Wie kan je in alles tegemoet komen en jou doen slagen? Je vraagt toch niet aan een arme en vergeet de meest rijke. Je klopt niet aan bij een schepperappel, terwijl je de schepper zou kunnen bereiken. Zeg me maar alsjeblieft, zou jij je benen willen inruilen voor een open blanco check? Zou jij je armen willen doneren voor een paleis? Nee, want je bent niet gek. Zou jij je ogen willen afstaan voor bergen parels, goud en diamanten? Nee, het zijn namelijk een kostbare cadeaus die we kregen van de koning der koningen. Geliefde broeders en zusters, hoe vaak, hoe vaak begaf jij je in een moeilijke situatie? Denk daar eens even over na, sta weer stil voor degene die in de tussentijd weer even niet erbij zijn. Kom even terug en vraag jezelf eens af over die, dat ene moment dat jij het o zo nodig had... Dat jij weer in een moeilijke situatie zat. Was het niet zo dat jij op dat moment toen alle poorten zich voor jou sloten. Dat jij dan ook zei in jezelf niemand hoorde het. Ja Allah red me hieruit. Ja Allah help me hieruit. Ja Allah regelt het voor mij. Niemand hoorde je. Maar de alhoorende hoorde je wel. De Almachtige die hoorde je wel. En was het niet zo... dat kort daarna... jouw probleem verholpen werd? Was het niet zo dat kort daarna... meerdere malen je dit... in deze situatie bent terechtgekomen... en kort daarna... het verbeterde... je situatie verbeterde? Of was het niet zo... geliefde broeder en zuster... dat er wel eens een moment in je leven is geweest? Dat jij tegen iets opkeek en bang was voor de gevolgen van een bepaalde situatie... en al in je hoofd zat, oh, dit gaat erg mislopen. Ik ben benieuwd hoe het dit, oh, ik ga niet slagen. Oh, deze, deze gaat dood, nee, ik ga sterven. Oh, ze gaan mij uit mijn huis zetten, oh, ik raak haar kwijt. Oh, allerlei zaken die jij riep, waarvan jij de gevolgen zo hoog... je keek daar tegenop... En in dat moment niemand je meer kon helpen. Maar daar een moment was. Daar een moment was waar jouw lippen en je hart gingen spreken. Jouw lippen en hart gingen spreken en die konden niks anders uitspreken dan... Ja Allah, help me uit deze situatie. En wat bleek? Kort erna bleken de gevolgen mee te vallen. En je dacht dat ze in één keer meevielen, maar het was degene... Die jij had aangeroepen, die ervoor had gezorgd dat die problemen inderdaad opgelost werden. En hij je wederom uit zo'n situatie heeft geholpen. Ja Rab, ja Allah is wat je riep. En ja Allah is wat je dient te roepen. Hef je handen in de lucht en uit volle borst, ja Allah. Want ja Allah is datgene wat de beste der schepselen riep toen hij zich in de grot bevond. Ja Allah is datgene wat, wat Moosa alayhisselaam riep toen Fir'aun door Allah hem achterna zat en de zee zich voor Moosa bevond. En de vijand met zijn leger zich achter hem bevond. Ja Allah is wat datgene, datgene wat Jonas salam riep toen hij in de donkerte van de nacht, in de donkerte van de buik, in de donkerte van de zee zich bevond. En niemand hem kon horen en hij enkel en alleen zijn heer kon aanroepen en zei ja Allah. Ja Allah is datgene wat Yaqub alayhisselaam zelfs riep. Toen hij zijn zoon en zijn zicht kwijtraakte. Bij jij en ik. Zijn jij en ik. Niet toe aan het roepen van ja Allah. Kijk naar het volgende fragment geliefde broeders en zusters. Kijk naar het volgende fragment en leef wederom mee. Het is... Het is Feraun, de vervloekte Feraun, die besloot om alle pasgeboren jongens om het jaar af te slachten. Dit omdat hij vreesde voor zijn ondergang. Omdat hij namelijk te, te horen had gekregen dat één van die zonen zijn ondergang zou betekenen. Hij dacht, hij dacht dat het zijn rijk was... Men was vergeten dat datgene waar hij zich op bevond en dat rijk en alles wat zich daarop bevond, behoorde tot iemand anders, de koning der koningen. En dan de moeder van Musa, alayhisselam, een bepaalde vrees had dat op dat moment haar geboren oogappel, haar pasgeboren oogappel, dat die zal behoren tot degene die inderdaad afgeslacht zal worden, want hij is geboren in dat jaar dat alle jongens zouden afgeslacht zouden worden. Het is macht dat tegenover haar staat, dus ze is machteloos. Het is een leger, het is het is de angst, het is de wanhoop. Maar ook zij riep in die situatie zelfs ja Allah en heft haar hand en zei ja Allah, ja Allah en inderdaad. Allah, die beantwoordde dan ook. En wat zei die dan tegen haar? Gooi hem in de nijl. Subhanallah. Luister, geliefde zuster. Luister, geliefde zuster, wat om Musa, wat de moeder van Moesa heeft meegemaakt. Op het moment dat zij hem te hulp riep, voor iets, voor haar zoon, om haar zoon niet kwijt te raken, zegt hij juist: gooi hem weg. Iets wat op de, en dat op zich al vreemd zou lijken. Ik vraag u om hem bij me te houden en u zegt: gooi hem weg. Maar deze zuster, deze zuster. Die had het volste vertrouwen in degene wie ze had aangeroepen. En wist vanaf het moment dat ik hem aanroep en zeg, ja Allah, zal die me niet teleurstellen. Op het moment dat ik hem oprecht met mijn hart aan bid en met mijn hart smeek, zal die mij niet in de steek laten. En als hij vindt en als hij zegt, gooi hem in de nijl, dan vertrouw ik dat toe aan hem. En weet ik dat niks mij kan schaden en niks hem zal schaden. Want hij ligt nu in de handen van de Heer van Allah. En zei dan... Zij dan, haar oogappel, degene die ze vreesde om kwijt te raken, zelf met haar eigen handen in de nijl moet neerleggen en dan mee wordt genomen en zij toekijkt. Zuster, die soms moeite heeft met iets te laten en haar handen heft naar Allah en misschien iets hertreft. Of bepaalde moeilijkheden meemaakt. Dit is een les die je kunt trekken uit. Dit is een voorbeeld voor jou. Als jij daadwerkelijk vertrouwt op Allah. Dan weet je dat het goed komt. En als jij daadwerkelijk je actie hebt ondernomen. Je voorzorgsmaatregelen hebt genomen. En het vertrouwt nadat je het hebt toevertrouwd aan Allah. Weet dan, besef dan, wees overtuigd dat hij je niet in de steek zal laten. Dit mag een voorbeeld voor jou zijn. Geliefde zuster als eerste. En ook voor onze Geliefde broeders als tweede. En op dat moment verlaat haar oogappel voor haar ogen verlaat hij, wordt hij weggehaald bij haar. Maar wordt hij door degene. Door degene die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen nadat iemand hem heeft gevraagd om de hulp, wordt hij begeleid. En waar wordt hij naartoe begeleid? Hij wordt begeleid. Hij wordt begeleid naar degene die hem zal vermoorden. Hij wordt begeleid naar zijn vijand. Maar het is hij die bepaalt hoe of wat. Het is hij die bepaalt waar en wanneer. Het is hij die bepaalt hoe het gebeurt. En daar kan zelfs Firaun niks aan veranderen. De koning brengt hem tot aan het paleis van Firaun. En laat hem... En laat Pharaon zijn eigen vijand opvoeden. Hij laat hem zijn eigen vijand onderwijzen, kleden, beschermen. Hij laat hem, de koning der koningen, laat Pharaon. Die riep dat hij de heer was, de koning der koningen, de ware heer der werelden. Laat dan Pharaon zijn eigen vijand opvoeden in zijn huis, in zijn paleis. En hij laat hem dan ook als een prins behandeld worden en groot worden. Sterker nog, degene die ooit door een halve dag van tevoren aan werd geroepen, gesmeekt werd, naar wie de handen werden geheven. Hij was haar niet vergeten. Want binnen een halve dag... Zorgde hij ervoor dat zij, die, hem, die alles aan hem toevertrouwde inderdaad, wist dat het goed zou komen. Hij gaf haar de beloning daar ook voor terug en zorgde dat, dat alleen zij hem zou kunnen voeden. En dat zij hem na een halve dag alweer zou kunnen bereiken. Nadat zij de hoop in de handen van Allah heeft gelegd, heeft hij haar teruggebracht bij haar oogappel. Waar in het paleis van de vijand en daar voorzien en kreeg zij een vergoeding. Voor datgene wat ze sowieso al met liefde deed. Voor het voeden van haar eigen kind. En dit keer zorgde de koning der koningen zelfs... dat zij daarvoor betaald kreeg door de vijand... die de vijand heeft opgevoed. Dit allemaal, geliefde broeders en zusters... niet omdat Verouden het wilde... maar omdat de koning der koningen dat wilde... die we vergeten, die we, waar wij onze handen niet naar heffen... Met een leger gaat hij hem dan ook te lijf. Maar Moesah, die valt onder de bescherming van de Heer der werelden. Geliefde broeders en zusters, wees optimistisch en hef je handen ten alle tijden in de lucht. Wees optimistisch en hef je handen ten alle tijden in de lucht en zeg ja Allah. Hef je handen in de lucht naar degene die zich schaamt. Die zich schaamt wanneer jij je handen heft naar hem. Om jou terug te sturen met lege handen. Hef je handen in de lucht naar degene die boos is. Wanneer je hem juist niet vraagt. En teleurgesteld is in jou. Wanneer je hem juist niet vraagt. Wanneer je dit altijd doet, geliefde broeder en zuster. Besef dan. Wanneer jij behoort. Tot diegene. Die altijd zijn hun handen heffen naar de Heer. Ook wanneer het goed gaat met ze, ook in tijden van voorspoed. Besef dan, dat in tijden van tegenspoed, dat die stem, die stem die dan ja Allah roept, dat die wordt her herkend door engelen. Dat die wordt herkend door de engelen. Ja Allah, het is een bekende stem zoals Younes. In de donkerte van de nacht, en de donkerte van de zee, en de donkerte van de buik. Riep, ja Allah en de Melaïka op dat moment de engelen dan ook zeiden... Ja Allah, het is zo'n bekende stem. Het is van een stem van iemand die u altijd al aanroept. Alleen weten we niet waar het vandaan komt. Maar de alwetende die wist het wel. En zij dan ook bij Allah vragen en zullen vragen voor jou... wanneer jij behoort tot diegene die altijd Allah vragen... Als jij het een keer moeilijk hebt. Ja Allah, dit is een bekende stem. Hij vraagt me en zij vraagt me elke keer. Zij vraagt me elke keer. Die stem die horen wij in de nachten. Die stem horen wij na de gebeden. Die stem horen wij in de sujoed. Die stem horen wij in makkelijke tijden. Wanneer u hem heeft begunstigd of haar heeft begunstigd. Ja Allah, het is een bekende stem. Laat hem niet in de steek. Red hem. Geef hem datgene wat hij nodig heeft. En Allah azzawajal, Allah azzawajal, Kom dan tegenmoet aan de, de Shafar van de Meleke die op dat moment het voor je opnemen. Hij komt tegemoet aan jouw smeekbeden. De engelen die het voor je opnemen en de stem herkennen. En daarom... Daarom, geliefde broeders en zusters, o oh jij die diep in een dal zit, hef je handen in de lucht en zeg uit volle borst, ja Allah. O oh jij die arm bent, hef je handen in de lucht en zeg uit volle borst, ja Allah. O oh jij die op zoek is naar een partner, o oh jij die op zoek is naar succes, o oh jij die diep in de schulden zit, hef je handen in de lucht. En zeg uit volle borst, ja Allah, o geliefde broeder en zuster, jij die op zoek is naar het geluk, hef je handen in de lucht. Jij die wil slagen, jij die zijn examen wil halen, jij die een baan zoekt, jij die gevangen zit in de gevangenis, hef je handen in de lucht en zeg ja Allah, zeg ja Allah, zeg ja Allah, o jij die in de steek is gelaten, O jij die gescheiden is. O jij die nog geen kinderen heeft weten te krijgen. O jij die op zoek is naar een baan. Hef je handen in de lucht en zeg ja Allah. Jij die kampt en worstelt en van de zonde af wilt komen. Jij die wilt gaan praktiseren maar het niet lukt. Jij die op dit moment worstelt met zijn begeerte en met de shayateen. Jij die op dit moment daadwerkelijk wil terugstappen maar iets wat hem tegenhoudt. Hef je handen allereerst naar Allah en zeg uit volle borst ja Allah. Zeg ja Allah, zeg ja Allah, het woord van zuiverheid en tawhid, zeg het vol liefde, zeg het vol liefde en gesmeek, zeg het vol verlangen en hoop, zeg het vol vragen en vrees, zeg ja Allah en laat het volgen door tranen door een tranen die een oceaan vormen... waarop jij het schip, het schip der bevrijding... en het schip der, der vergeving op wilt laten varen. Maar kijk uit, geliefde broeder en zuster. Kijk uit, o jij die vraagt en smeekt. O jij die zijn handen dadelijk wilt heffen... richting de koning der koningen. Dat je niet aan zijn poorten blijft aankloppen... En constant aan zijn poorten blijft aankloppen, terwijl jij tekort blijft schieten in het gehoorzamen van hem. Het is niet netjes. Het is niet beleefd. Het is niet netjes en niet beleefd wanneer jij iemand telkens ongehoorzaam bent om dan een keer bij hem aan te kloppen en zeg, Help mij. Dat het je niet lukt, oké. Okay, maar schiet niet telkens te kort en keer telkens terug naar de koning der Koning en vraag om vergeving. Zodat wanneer jij hem vraagt, je niet met iets bezig is wat niet netjes is. Ja, Allah, hier zijn onze handen. Ja, Allah, hier zijn onze handen die we voor niemand anders ophouden. Ja, Allah, hier zijn onze hoofden die we voor niemand anders doen buigen dan voor u, ja Allah. Velen van ons, ja Allah, velen van ons die zeiden, hoe lang ben ik u al dan niet aan het vragen? Hoe lang ben ik wel niet aan aan het kloppen, maar u vergat mij. Maar u antwoordde daarop, mijn dienaar, mijn dienaar, ik hou ervan, wij houden ervan om jouw stem te horen wanneer je tot mij smeekt. Waarom nodigden we jou uit, maar bleef jij wegrennen voor ons? Waarom overspoelen wij jou met gunsten? En ben jij daar ons niet dankbaar voor? En sterker nog, het houdt je alleen maar af van mij. Mijn dienaar. Mijn dienaar, ik beproef jou, zodat jij terugkeert naar mij. Ik beproef jou, zodat je je handen heft naar mij. Ik beproef jou, geliefde broeder en zuster, ik be beproef jou, mijn dienaar. Zegt Allah, ik beproef jou, zodat jij weer komt aankloppen aan mijn poorten, op mijn poorten. En ik jou gesmeek hoor. Mijn dienaar. Die beproeving die herenigt jou en mij. Die brengt ons weer samen. Want een leven zonder beproeving houdt jou alleen maar bij mij vandaan. Het houdt jou alleen maar bij mij vandaan. Het houdt jou, het herenigt jou met jouzelf en je vergeet mij. Maar wanneer ik jou beproef, keer je weer goud tot mij. Allahu Akbar, hier is de weg, geliefde broeders en zusters. Hier is de weg en hier is het pad, stap je erop. Het zal je tot Allah azza wa jal brengen. Wees niet, geliefde broeders en zusters, tot diegenen die bij een beproeving hun handen heffen naar Allah... En wanneer Allah azza wa hen komt en begunstigt en hun bevrijdt... en hun redt uit die moeilijke situatie... hun redt uit de schulden, hun laat trouwen, hun kinderen geeft... hun een baan geeft, hun geneest... dat jij dan wederom behoort tot diegene die dan wederom afstand van hem zal nemen. Nee. Hef je handen in de lucht. En zeg uit volle borst... Ja Allah, houd mij dit keer standvastig op uw weg. Ja Allah... Laat me niet afkeren, afstappen van uw weg. Ja Allah, laat mij sterven. Sterven op uw weg. En ik zal niet alleen maar blijven roepen uit volle borst. Ja Allah. Maar zal met mijn daden aantonen. Dat ik u oprecht met mijn hart aanroep. Want... Hij zal je begunstigen. Hij zal je tegemoetkomen wanneer je het oprecht doet. Wanneer je daadwerkelijk je hart bij een plaats, zal Hij je tegemoetkomen En zal Hij je begunstigen. En oh, zoveel van ons zijn al begunstigd. Nog voordat ze Allah daarvoor hebben hoeven aan te roepen. Ze zijn zo begunstigd, maar ze zijn daar niet dankbaar voor. Wees niet zoals een van de broeders die mij dit verhaal... Zelf persoonlijk. En me dan ook zegt: ik was in de bloei van mijn leven. Ik had gezondheid, ouders, rijkdom, school. Alles had ik. Maar die gezondheid, die dankte ik Allah daarvoor. Door het kapot te maken met datgene wat hij verboden had. Door datgene te nemen. Wat hij mij verboden heeft. En datgene waar hij mij mee begunstigd heeft. Was ik ondankbaar voor. Om daar. Om het te verwoesten met de sigaret. En andere gunsten. Gaf me kracht van mijn leven. Maar ik nam het alleen maar. Ik, ik gebruikte het alleen maar. Op de weg van de shaitaan. Het hield me alleen maar af van Allah. En dankbaarheid richting Allah. Was er niet van mijn kant uit. Tot een moment kwam. Dat ik. Na ongehoorzaamheid aan mijn ouders. En ongehoorzaamheid aan mijn heer. Beproefd werd. Nadat ik een duik had genomen. En mijn hoofd. Onder bleef steken. En ik. Volledig verlamd raakte. En daar onder in het water. Wallahi wa billahi wa Hij zegt me dit persoonlijk. Ik zat daar onder water. En ik wist. Dat ik bij een poort aan zou moeten kloppen, die ik ooit eens vergeten was. Mijn leven ging in een flits voorbij. Elke sigaret die ik had genomen, elke meid die ik had gesproken, elke zonde die ik had begaan, mijn ongehoorzaamheid jegens mijn ouders, de keren dat ik werd uitgenodigd naar lessen, naar lezingen, naar de terugkeer, naar Allah. Alles ging in een flits voorbij in mijn leven. Maar ik zag er ook iets daar onder water, terwijl ik eigenlijk de poorten, zich voor mij waren het sluiten op dat moment, zag ik ook iets anders. Ik zag namelijk een vrouwtje, een oud vrouwtje waar ik gewend was, ondanks in mijn jahiliën, altijd voorbij kwam en haar iets kleins gaf. Enkele centen, enkele centen die ik haar gaf. Hij zegt, wallahi, die goede daad zelfs, het iets kleins, waar ik, waar ik eigenlijk nooit bij stil heb gestaan. Op het moment dat ik daaronder lag, en volledig verlamd was. En het bloed uit mijn neus begon te komen. Was dat het laatste nog wat ik zag. Nadat mijn leven voorbij is geflitst. Alle slechte daden flitste daar ook een moment bij. Een moment voorbij waarin ik iets goed deed. Wat ik wekelijks of dagelijks of om de zoveel tijd deed. En ik op dat moment. Niks meer kon zeggen dan ja Allah. Ja Allah. En dat is datgene wat ik me nog kan herinneren. Later werd ik eruit gehaald. Terwijl ik allang volgens de artsen dood had moeten zijn. Want ik lag te lang onder water zonder zuurstof, noem maar op. De artsen bij wie ik terecht kwam nadat ze me naar het ziekenhuis brachten. De broer die geeft aan toen wij hem uit het water hebben gehaald. Zijn hoofd die keek die kant op en zijn lichaam de andere kant op. En hij bij de, bij de artsen... Die hadden het al opgegeven. Ze reden hem naar het ziekenhuis. Hij zegt ik kom daar. En zij zeiden al. Dit kan niet meer geholpen worden. Maar dit zeiden de artsen. Maar Allah. Die zei wat anders. Die had hij aan, aangeroepen. En hij zegt. Hij heeft mij. Om een of andere reden. In leven gehouden. Die reden. Daar kwam ik pas achter. Toen ik wakker werd. Toen besefte ik. Dat ik o oh, zo lange tijd zoveel gunsten heb gehad. Dat ik o oh, zo lange tijd, Allah is zelfs niet aan bad. Dat ik o oh, zo lange tijd telkens vergat. Dat ik hem telkens vergat. En dat ik begunstig was, was met allerlei gunsten. Maar daar niet dankbaar voor was. En ik deze prijs daarvoor had moeten betalen. Mijn lichaam een volledige, en volledige... Verlamming was de prijs die ik moest betalen om wakker te worden. Vier jaar bracht ik in, in, in het ziekenhuis door. Achttien keer werd ik geopereerd, zegt hij tegen mij. Achttien keer, 18 operaties. En dit alles heeft mij niet mijn lichaam terug kunnen geven... Maar heeft mij wel en Allah azawajal, heeft mij daar iets mooiers voor teruggegeven. Hij heeft mij een nieuw boek, een nieuw bladzijde gegeven. Een nieuwe kans gegeven. En me daarom ook de mogelijkheid gegeven voor de die ik wel nog heb. Die tong, die hersenen, dat hart, mijn ouders, mijn alles, mijn zicht. Dat ik dat vanaf nu af aan op de weg van Allah zal inzetten. En wallahi, ik heb daarom gezworen om de gunsten die ik wel nog over heb, om die op de weg van Allah in te zetten. En de broeder is vanaf dat moment zich gaan inzetten en is nu een van de bekendste duaat in de Arabische wereld. En jullie kennen hem en hebben hem zelfs gezien op het internet. De broeder Abu Naima, Abdullah Abu Ni'ma Hafidahullah, die van top tot teen verlangd, verlamd is en nu... ...de wereld rondgaat om zijn verhaal te vertellen... ...en om anderen wakker te schudden... ...van jij, ik was zoals jou... ...ik was sportief, ik was jong... ...ik kreeg ook tekenen, ik kreeg ook lezingen... ...ik kreeg ook mensen die mij uitnodigden... ...ik was begunstigd... ...ik werd begunstigd... Door, ...op allerlei manieren... ...maar ik vergat... ...ik vergat ja Allah te zeggen... ...ik vergat mijn handen te heffen naar de lucht... ...ik vergat dankbaar te zijn... ...dit is de prijs die ik daarvoor heb moeten betalen... Dit is wat ik heb moeten betalen. Mijn lichaam en volledige verlamming. Is dat datgene wat jij, geliefde broeder en zuster, ook wilt betalen? Of hoeft het niet zo ver te komen bij jou? Wil jij, ben jij bereid om eerst daarvoor je verlamming volledig verlamd te worden en uit een rietje te moeten eten en mensen, wallahi wabilahi watallahi. Zijn moeder moet eens in de zoveel dagen, zeker in de beginperiode, met haar handen de ontlasting eruit halen. Omdat hij niet in staat is om zijn eigen ontlasting, wat ook al een nemeh is, wat wij zo ondankbaar voor zijn. Zijn eigen ontlasting te controleren en naar de wc te gaan, dat, kon, dat kan hij niet. En wie zal dat kunnen doen voor hem? Het is wederom die moeder... De enige persoon op aarde die dit bereid is voor jou te doen. De enige persoon op aarde die dit bereid is voor jou te doen. Is dit de prijs die je daarvoor betaalt, wilt betalen? Voordat het tijd wordt dat jij je handen zult heffen richting jouw Heer. En Allah, je uit volle borst zult smeken. Ja Allah, en hem dan vraag datgene wat jij nodig hebt. En hem dan ook vraagt ja Allah en dan ook je broeders en zusters niet vergeten in hun dua. Hun families niet vergeten in de dua. Onze broeders en zusters ver weg. Niet vergeten wanneer jij je handen hebt richting Allah wa Jij mag bepalen of jij zo'n prijs daarvoor over hebt. hem die kan je door de lijn en zelf je ook overlekken.